Emmanuel, Emmanuel, zijn naam zal zijn Goed, lieve mensen, wat gaan we doen vandaag? We gaan een onderwerpje pakken. Ik denk dat u allemaal zult zeggen, hè, dat lijk ik wel. Maar op het moment dat je dat gaat denken en gaat voelen... dan ga je, je ook voelen tot er wat veranderen moet. Dus hou je je stoel maar vast waar je op zit. Een zielse of een geestelijke mens, heb je er wel eens van gehoord? Vorige keer zei Paula over iets van... nou moet ik een keer stoppen met zielig wezen. Ik denk zielig, zielig, zielig wezen. Ik denk weet je wat, zij inspireerde me gelijk weer voor deze preek natuurlijk. Ik denk, ik zal eens even kijken wat de Bijbel zegt over ziels. Wilt u het echt weten vandaag? Paul, wil jij het echt weten vandaag of niet? Jongen, jongen, jongen. Hé, hey, waarom hebben we hem weggehaald? Een zielse of een geestelijke mens? Ik heb een vraag voor u. Als je het antwoord hebt, dan mag je het, uh, je vinger opsteken. Wat is de eerste vraag? Wat doet u als u een geestelijk probleem heeft? Laat je vingers zien. Wie van ons hebben er geen geestelijke problemen? Nou, ik zie veel te weinig vingers. staat de opnameapparatuur aan. Ik wil gelijk de namen noemen maar ze fouten zeggen. <laughs> wat wij zeggen, zus. Wat doe je als je geestelijke problemen hebt? Klagen tegen God, dat is ook een oplossing. Inderdaad. Klaagzanger zingen. Wie heeft er nog meer? Rui. Naar een geestelijke arts. Wie is de volgende? Je hoeft me korte antwoorden te geven. Paula. Jij gaat bidden. beleiden wie je bent in de geest. Als je een geestelijk probleem hebt, hé, hey, dat is leuk wat hij zegt. Dan moet je gaan beleiden wie je bent in de geest. Wie heeft er nog meer oplossingen? Zijn hier geen geestelijke mensen? Ja, het wordt steeds beter. Dat noemen ze proclameren. Als je weet wat God zegt, dan moet je zeggen wat Hij zegt. Maar goed, ik ga de preek nog niet uitleggen. Je begint zo. Niemand meer een antwoord? Wilt hij het antwoord weten wat de mens gaat doen als hij geestelijke problemen heeft? Dan moet hij maar zeggen of het klopt of niet klopt. Dan ga je naar de zielzorger of naar de psycholoog. Dat zijn zielkundigen. Dan heb je een geestelijk probleem en dan ga je naar een zielskundige. Klopt dat nou of niet? Gaat het anders in Nederland of niet? Of wereldwijd? Als je geestelijke problemen hebt, dan ga je toch naar de psycholoog of niet? Heeft u een ander idee gehad of ben je nou bang dat ik een geintje met u uithaalt? Dan heb je een geestelijk probleem en wij weten niet beter, dan ga je naar de zielzorger. Zielig, hè? Oké, okay, hou je oren open en je ogen. Wij zijn als gelovigen, weten we natuurlijk de weg. Hè? Ah, uh, Akkoord, dan begin je er aardig over te denken, hè? Maar zelfs ons denken... Oh nee, mag ik nou nog niet vertellen, ga ik dadelijk vertellen. Dit is de praktijk, waar je ook bent in de wereld. Als iemand een geestelijk probleem hebt, ga naar een psychiater of naar een psycholoog. Amen. Nee, heb niks met geloof te maken. Maakt niks uit. Ik ga dadelijk ga je de. Ja, tuurlijk. Als het een probleem is, dan ga ik naar de dominee of de Oké, oké. Nou, hoor je verschillen wat de Petra aangeeft. Ze willen al gelijk onderscheid weten, maar de probleem zit. Zit het hier, zit het hier? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik denk als je die oortjes openhoudt vandaag dat je dadelijk zegt. Hé, hey, ze hebben het over mij. Dus als je een geestelijk probleem hebt, ga je naar de. Psycholoog. En psy, of een psy, is gewoon een zielkundige. En een geintje, je noemt het gewoon een zielenknijper. Wij hebben ook allemaal een ziel, hè? Jij bent een ziel. Inderdaad. Wij zijn zielen. Dat is heel duidelijk. Wij zijn zielen. We hebben geen ziel, maar we zijn zielen. Maar kijken we naar de mens, kunnen je hem verdelen in geest, ziel en lichaam. Dat verhaal hebben we al heel wat keren afgestoken. We gaan er vandaag weer op terugkomen. Alleen maar om je inzicht te geven. We komen uiteindelijk je bad bij elkaar om inzicht te krijgen in het woord van God. Als de gelovigen het nou niet weten wat een geestelijk probleem is of wat een zielsprobleem is, dan hebben de gelovigen echt een probleem. Wij moeten onze problemen kunnen oplossen op een bijbelse wijze. Moet eens luisteren, heeft u wel eens met mijn ziel te maken gekregen? Sommigen denken wel eens, ja Willem, dit moet de plas van zijn ziel. Ja, hij niet, hij is niet boos, hij doet dit niet. Weet je wel. Maar ik heb natuurlijk hè, ook binnen die drie een ziel. Dat is, is een zo van me, hè? Leuk is dat, hè? Alleen het maakt wel uit of dat je je ziel onder controle hebt leren krijgen. Tegenwoordig zeg ik, mij kun je nergens mee boos maken. Dus je mag allerlei dingen tegen me zeggen. Ik verroer geen kant, ik blijf vriendelijk. Ik zeg, nou, ik blijf je toch aardig vinden. Maar er is maar één ding, daar word ik zo boos over. Wilt u het weten? Moet je tegen me zeggen, je moeder kan niet koken. Zeg het eens. Je moeder kan niet koken. Nou, dat vind ik helemaal niet leuk dat je dat zegt. Als ik heb dat nog één keer gehoord. Ik trek je oren eraf, ik gooi je haar door de mark. Dat vind ik zo erg. Mijn moeder die kon koken, er was geen betere kok in huis, Echt waar. Mijn vrouw die probeerde het al veertig jaar hè, op dat niveau te komen. Ik zeg altijd... <grijgert> ik zeg altijd, meid, dat kan je lekker koken. Maar dan denk ik, maar nog niet zo goed als mijn moeder. Nou. <grijgert> nou, het is maar een voorbeeld, hè. Dus zeg nou niet gelijk, ik heb geen gevoel van lekker eten of zo. Ja, echt waar. Maar lieve mensen, als je dus zoiets tegen me zou zeggen, dan word je helemaal... Oh, die ziel van mij, die, wordt, die gaat koken. Maar er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld tegen iemand... Uh, Ik hou niet van blonde haren met krullen. Ja. <laughs> maar dan is zo'n zieltje gelijk helemaal verdrukt. Dus hij vindt mijn haren niet mooi. De mensen kunnen om de meest uh, gekke dingen in hun ziel bezwaard worden. Alleen wij noemen dat soort bezwaren de mensen tot ze geestelijke hulp nodig hebben. Maar dat komt omdat bepaalde dingen aan elkaar vastzitten in ons. Lieve mensen, ik wil maar nu een paar dingen gaan opzoeken, gewoon vanuit het woord. Psychiater komt van psyche. En dat is gewoon ziel. Als we in het Grieks het woord psyche lezen, het nummertje 5590 in de stroom, is dat gewoon de ziel... Dat is de zetel van de gevoelens, de verlangens, de voorkeuren en de afkeuren die we hebben in ons hele gevoelsysteem. Er zijn nou eenmaal dingen die we prettig vinden. Blonde haar met krulletjes bijvoorbeeld. Maar er zijn ook dingen die vinden we helemaal niet leuk vinden. Als ik een muis in de kamer zie, moet ik eens kijken hoe Ank reageert. Dan zeg je, nou dat is ook zielig, zo'n klein beestje. Dus je kan in die ziel van je, heb je allemaal bewegingen. En het blijkt dat je een hoop van die reacties niet kunt controleren. Wist u dat? Er zijn mensen, maar hoeven het maar te wijzen. Maar dan denken ze aan die vinger van de dominee vroeger. Nou, dan worden ze helemaal... Of naar de vinger van de vader. Tot vader ooit heb gezegd, denk erom meid, denk erom. Hè? Dan kan je niet met een vinger wijzen. Dan is die ziel beroerd. Nou, dat is de psyche. Dat is dus de ziel die wij allemaal hebben. Wie van u heeft er geen ziel? We hebben dus allemaal een ziel. Nee, de Bijbel noemt ons levende zielen omdat we de adem van het leven van God in ons hebben en blazen we de adem uit, dan zijn we, wat voor ziel? Dode zielen. Vindt u dat gek als u dat hoort? Iemand die sterft, zodra de adem van het levens eruit is, is het een dode ziel. We gaan het dan ook een keer laten horen. Maar het woordje geest is, pneuma in het Grieks. Het is gewoon een luchtbeweging, een zacht windje. Wist u het toch wel, hè? Ik vertel denk ik niks nieuws vanmorgen, alleen ik wil een paar dingen achter elkaar zetten. Zodat de mensen die heftige ontsteltenis in hun ziel hebben, uiteindelijk gaan leren hoe krijg ik mijn ziel onder controle. Want soms kunnen we echt zielig zijn. Dan zeg je, ach wat zielig, dan moet je zo'n huilend kind. En dan ga je zo'n kind troosten. Goed. Het is het levend beginsel voor een levende ziel. Dat is de adem, Ja, de adem wind. Het is de pneuma. U bent het hiermee eens, he? het staat zwart op wit, hè? Als zwart op wit staat het we altijd gelijk, hè? Er staat in Hebreeën 4 vers 12, want het woord Gods, kent u hem, is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door zo diep dat het van eens scheidt ziel en geest. Hier hebben ze in de psychiatrie geloof ik nog nooit van gehoord. Daarom heet die psychiater. Dan kom je met een geestelijk probleem en dan gaat hij naar je ziel kijken. Ik zal het u vast zeggen, dat komt omdat in de mens die God niet kent, de ziel vastzit aan de geest. Een mens die God niet kent en zijn woord niet kent, die zegt ik ben wat ik voel dat ik ben. Ja, inderdaad. Dus kom je dan met een geestelijk probleem, want je voelt aan je ziel wie je bent. Ik ben helemaal niks, ik ben voor een duppie geboren, ik, ben no ik kan nooit een kwadje worden. Mijn vader was slager of melkboer, ik zal wel nooit advocaat worden. Dat is een gevoelsreactie uit je ziel. En omdat de menselijke geest aan die ziel vastzit, aanvaardt hij dat. Die psycholoog die gaat met je praten en die ontdekt al die verschillende persoonlijkheden binnen je. En die gaat je dan handvatten geven om daarmee te leren omgaan. Maar als christenen, als gelovigen in Yahweh... ...hebben we een veel beter handvat... ...omdat onze ziel losgemaakt moet worden van onze geest. Zodat als ik voel, ik ben helemaal een nul... ...dat ik in mijn geest weet... ...ja, maar God zegt, ik ben van mij geliefd... ...je bent een parel in mijn hand... ...ik heb je gekocht door het kostbare bloed van Yeshua... ...ja, je bent helemaal geen nul, je bent een tien. Hij ziet me ook niet meer als zonde... ...hij ziet mij als volkomen rechtvaardig... ...door het bloed van Yeshua... Als vader maar ziet, dan ziet hij witte klederen van gerechtigheid. Hij gedenkt mijn zonden niet meer. En maak wel een schijntje, niet meer onder die witte jurk kijken. We zijn bekleed met de gerechtigheid van Yeshua. Als je ooit denkt tot het anders is, dat is zielig. Want dan ga je weer gehoor geven aan je ziel. Nou u mag rustig weten, ik heb nog dezelfde ogen als toen ik 10 was en 20 was en 30 was en 40 was. Dus ik heb alles gezien wat ik gezien heb. En daar heb ik allemaal ervaringen in opgedaan. Als ik het weer ziet wat ik vroeger ook zag... maar wat ik nou niet meer wil zien... dan moet ik mijn ogen daarvoor sluiten... en zeg dat wil ik niet meer. Echt waar. Dan moet ik mijn blik ergens anders op richten... anders gaat die oude ziel van mij weer aan de gang. Ook onder het witte kleed van gerechtigheid. We moeten leren door het woord van God dingen te gaan doen... dat zijn wil zijn. Amen? Dus, wat doet het woord van God als het bij een mens komt? Die gaat ziel en geest scheiden... Zodra je het woord van God aan een ongelovige zegt. wat zegt hij dan meestal? Je gaat er wel, met je God, ik geloof in. Uh, hè? Ik ben uit een boom voortgekomen, uit zo'n celletje. Eigenlijk wil een mens het woord van God niet horen, want hij heeft een soort. weerstand tegen. Snap je hem? Nou, die weerstand. dat komt omdat ziel en geest aan elkaar vastzitten. Pas als het woord van God ingang krijgt. Dan gaat die ziel loskomen en die persoon die gaat vasthouden aan het woord van God. En zo komt hij uit de modder waarin hij leeft. We gaan naar de volgende. Naast het woord psyche bestaat er ook het woordje psychikos. Dat betekent gewoon ziels. Dat woordje ziels, psychikos, komt vijf keer voor in vijf teksten van het Nieuwe Testament. Nou, wees gerustgesteld... Psyche en psychikos is het beginsel van dierlijk en menselijk leven. Er is dus geen verschil tussen uw leven en dat van een varken. Het haalt allebei adem, het doet alles precies wat het voelt en waardoor... Nou, het Zo reageert het nou eenmaal. Een mens in de wereld doet hetzelfde, wat hij lekker vindt, doet hij. Amen? Het is een zintuigelijke natuur. Zintuigen, hoeveel hebben we er? Vijf zintuigen, ogen, oren, neus, mond en gevoel. Dat zijn dus vijf ingangen van onze ziel en die vinden we lekker die vinden we niet lekker. Daar trippen we de hele dag op. Wat lekker is, hè, willen we horen, daar zoeken we de hele dag naar. Maar komt het woord van God, die zegt dat lekkere gevoel wat je hebt daar en daar, daar moet je mee stoppen. Zegt hij, wat stoppen, dat is net hartstikke lekker. Maar mensen die te ver gegaan zijn in dat lekkere, die raken verslaafd aan dat lekkere. En of je nou verslaafd bent over drank, drugs, seks, alcohol, noem al die dingen maar op. Je bent dus gewoon overgegeven aan je afgode. Tenminste, dat noemt God afgoden. Nou, waar moeten we naartoe? Hier gaat het over psychikos, dat is ziels. Het is zintuigelijke natuur onderworpen aan eetlust. Maar voor dat eten kan je alles invullen. Noemt die maar op waarvan je weet dat het lust is en wat God zegt dat je niet meer doen. En hartstocht. De hele mens leeft uit lust en hartstocht. Dan praat je over de zielste mens. Je kan nu wel zeggen ik ben geen lid van deze gemeente, maar echt waar, u hoort er ook tussen. Dus ook gelovige mensen hebben nog exact dezezelfde zielen. De ziel van u functioneert net zoals de ziel van mij. Een ziel van een man functioneert als de ziel van een vrouw. Dus als we onderworpen zijn aan verslavingen, zijn we gewoon zielig, zielig, zielig. Maar we gaan wel elkaar helpen om daaruit te komen. Alleen wij achten de ene verslaving ernstiger dan de ander. Maar als je loopt te liegen, kan je behoorlijk verslaafd zijn. En toch zegt God moet stoppen. Dus lieve mensen, er zijn allerlei vormen van lust en van hartstocht. Ik ga die teksten, die vijf teksten die ik gevonden heb, daar wordt zes keer een woord gebruikt door de Bijbelvertalers... En ze vertalen gewoon niet wat er staat. We gaan naar 1 Korinthe 2 vers 14. En daar staat, doch een ongeestelijke mens aanvaardt niet hetgeen van de geest gods is. Wat is van de geest gods? Dat wat hij gesproken heeft. God heeft zich maar op één wijze geopenbaard en dat is door zijn woord. Weet u hoe het woord van God tot u komt? Omdat God het gesproken heeft. Hij laat adem uit en aan die adem voegt hij trillingen toe van zijn stem. Daarom kunt u mij horen. Dus ik blaas adem uit en ik geef de klanken mee. Wat is nou uit de geest van God? Dat is het woord. Wat God zelf is geest en wat God zich bedenkt, dat wil hij aan u bekendmaken. Dus op het moment dat het woord van God tot uw oren komt, krijg je inzicht in wat de geest van God denkt. En wat het beste voor u is. Wat zegt hij nou? Maar een ongeestelijk mens, ik vind het wel leuk vertaald, maar er staat 5591. De psychicos mens, aanvaardt niet hetgeen van de geest God is. Want de mens die in zijn zielssituatie leeft, ja, aanvaardt helemaal niets uit de geest van God. Vind je dat vervelend? Maar zo waren wij ook. Maar er komt een dag op een of andere manier dat God zich toch in je geest openbaart. Je hoort dat woord en je denkt, pang, dat is leven. Dat is je eerste keer dat God zich aan je openbaart. En waar je dus een weg van God op kan gaan. Door steeds meer van zijn woord naar binnen te krijgen. En de geest van God steeds groter gaat worden in jouw geest. Nou, dus die ongeestelijke, ik zou eigenlijk zeggen, dat is een zielse mens aanvaardt niet hetgeen van geest God is. Want het is een dwaasheid. Want wat God zegt, heeft hij nog nooit gehoord. Dat heeft hij van zijn vader en moeder niet geleerd, want dan moet je gewoon handelen zoals je vader deed. Of als je moeder deed. En dat doen we na. We zijn gewoon naapers. Maar het gaat veranderen als de woorden van God in je oren komen. Daarom zijn wij gezegende mensen, omdat we ouders hebben, die ons de dingen van de Heer leren. Amen. Want wat heeft God gezegd tegen het gelovige volk? Dat we zijn Torah moeten imprenten bij dag en bij nacht, bij het opstaan, bij het zitten. Je moet er wel altijd die kinderen de woorden van God imprenten. Dan wordt hun geest opgewekt door de woorden van God die u spreekt. Dus daarom komen die kinderen met kwalijke zaken in aanraking. En op het moment dat ze dat kwaad willen doen, dan zegt de geest van God, heb ik niet geleerd zo hè? Dan denk je, ja inderdaad, en dat doe je dus niet. Dus je kinderen worden al gered door ze te vertellen wat God goed en kwaad vindt. Zo worden we al geestelijke mensen. Maar zover zijn we hier nog niet. Hè? Ze vindt dus die zielse mens, die vindt de woorden van God dwaasheid. Hij kan het niet verstaan, omdat het slecht geestelijk te beoordelen is. Je moet dus al levend zijn in de geest, weer de woorden van God kunnen vatten. En toen ik zeg, hé, hey, dat is goed. We gaan er een paar opzoeken nog. 1 Korinther 15, vers 44, daar hebben ze het niet meer over een ongeestelijke, maar over een natuurlijk lichaam. Er staat, er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Dat is de mens die dadelijk sterft. Maar er staat gewoon, er wordt een zielslichaam gezaaid. Want wat we zaaien, zit daar de adem nog in? Als je gestorven bent, de geest is weg. De Bijbel kent geen onderscheid over dat woordje ruach. Wist u dat? Er staat in de Bijbel dat de geest van God over de aarde zweefde. Ja, vind je het gek? God die zegt er hij licht. Die zegt er in het water wordt droog, bergen rijst op. Dus als God wat zegt, dan komt zijn geest uit hem, En die geest is de kracht van God die alles tot stand brengt wat hij zegt. Daarom zegt hij op een andere plaats. Elk woord wat bij mij uitgaat, zegt hij. Dat komt niet leeg terug. Want het doet alles wat mij behaagt. Dus wat God altijd heeft gezegd zal ook altijd gelden. Zonde blijft zonde en leven blijft leven. Alleen wij zijn misbruikt en verkracht door onze roomse afkomst, onze hervormers, hebben ons dingen geleerd die niet in de wet staan. Dus we zijn dus misleid geworden en met alle goede bedoelingen doen we dingen die we eigenlijk niet zouden moeten doen. Maar omdat we zo zielssterk zijn, gaan we door in die zielse plooien die we gekregen hebben. Daarom was het zo moeilijk toen je zondag vierde om naar de Sabbat over te gaan. Het was zo moeilijk omdat je als kindje gedoopt was, om dan nog te denken, ja, ja, ja, ja, ja, ik moet toch inderdaad wel volwassen gedoopt worden. Voordat dat spoor in je ziel om is, nou dan moet er heel wat gebeuren in uw geest. Maar als je leert vanuit de geest te leven, dan zou je die ziel geen genoegen meer doen. Dan zeg je, je moet luisteren, dat is de weg van ja, onze God. En dan ga je overwinnen. Nou, dat moeten we met elkaar leren. Dus we hebben hier sterke en zwakke broeders en sterke en zwakke zusters. Maar we moeten elkaar bemoedigen om naar het woord van God te richten. Dan heb je op de lange duur geen psychiater meer nodig. Want we hebben één hele grote zielzorger. En dat is God, die is geest, dus als pneuma. En als je zijn woorden hoort en gaat doen, gaat zo je weg naar boven. En dan komt er uiteindelijk genezing voor je ziel... En die ziel die zit zo in elkaar, hij knijpt je nieren, je darmen, je hart, je leven. knijpt je helemaal in elkaar vanwege de schade. Als er nou verzoening komt, denk ik: oh mijn god, alles is verzoen. Je laat net het de boel laten zakken. Dan kwelt die ziel je fysiek niet meer en dan kan je zo tot herstel komen. Maar de meeste ellende komt uit onze ziel. Dat noemen ze dan psychosomatisch. Het is nu niet, hè, maar het is dus ziels wat omgezet wordt in kwalen. Zielepijn kan ook, als jij gekke dingen tegen me zegt, krijg zielepijn. Dan denk je, ach, zegt die het weer tegen me? Ja, natuurlijk. Want die komt uit God. Daar komt ook de wijsheid. Ja, daar moeten we beginnen. Maar ik begon een beetje achterstevoren, want ziels en zielig zijn kunnen we allemaal. Want zijn we zijn wel vanaf onze geboorte. Daarna is er iets gekomen dat we door het woord van God zijn verwekt. Ja, dus we zijn wel geboren of geschapen wezens, maar we zijn pas geestelijk verwekt nadat we de woorden Gods hoorden. Dan kunnen we het koninkrijk van God zien. Maar door water en geest zijn we binnengegaan. Dat is een handeling. Nou, tussen het zien van het koninkrijk van God en het ingaan, daar zit dus uw wil tussen. Je kan het zien, mooi, mooi, mooi. Maar als je niet ingaat, dan zou je je ook niet laten dopen, bijvoorbeeld. Het zijn stappen die we moeten leren nemen. Lieve mensen, die psychikos, die ziels. Er wordt een zielslichaam gezaaid, dus daar is de geest uit, en een geestelijk lichaam opgewekt. Ja, zo is de belofte van de Heer. Een natuurlijk lichaam, dat is weer dat zielse, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aha, wanneer komt ons geestelijke lichaam? Zodra je ziel weer terugkomt en we opgewekt worden uit het graf. Dus wat we nu zien zijn allemaal zielse lichamen. Amen? Je mag rustig me zeggen. Het is leuk als je het gaat snappen, je gaat het dadelijk over lezen. Ja, ik heb nu maar zes of vijf teksten te pakken en nog eentje uit het oude testament. Dus je hebt een leuke hint om weer te gaan studeren. Of je neemt witte boekjes mee, dat gaat over dood en opstanding en over de mens, over de zielse mens of de geestelijke mens. We hebben de schitterende lectuur over, maar veel mensen lezen niet. En je moet het weten om tot overwinning te komen. We gaan de volgende nemen. Vers 46 zegt, doch de geestelijke, de geestelijke mens, komt niet eerst, maar de natuurlijke, dus de zielse. Want zo zijn we geschapen en we zijn kinderen van Adam. Was een zielsman. En wij zijn ook zielskinderen. Dus het geestelijke komt niet eerst, het natuurlijke, zo worden we geboren. Het geestelijke komt pas in de opstanding. Zoals Jezus uit het Gelf opstond, had hij een geestelijk lichaam. Hij kon dus uit het graf wat dicht was, kon hij zo naar buiten toe. Hij kon de zaal waar de discipelen waren, de deuren gesloten vanwege hun angst, kon hij zo binnenlopen. Hij was niet meer aan materie onderworpen. Hij had dus een nieuwe geestelijke lichaam. Zo was hij de eerste die opstond uit de dood. En zo werd hij ook de eerste van de mens die in de hemel kon regeren. En zo werd hij boven alle machten en krachten geplaatst in de hemelse gewesten. Daarom, omdat wij nu op aarde zijn, hebben we in de naam van Yeshua... Alle geestelijke machten onderworpen. Dus we hoeven niet meer naar de duivel te luisteren. Kunt u voorstellen dat het woord van de duivel in uw oren hetzelfde doet als de woorden van God? Of je vult je met blauw. Dan wordt je hele geest wordt blauw. Of je vult je met wit. Dat zijn de woorden van Yahweh. Welke van die woorden ga je nou volgen? En dan ga je je ziel en je lichaam hè, sturen. We gaan een paar andere lezen. Jacobus. De broer van Yeshua. Die zegt. Wie van u is wijs. En verstandig. Wie van u is te wijs en verstandig. steek je hand eens op. Ik schrijf gelijk die namen op. Nou, voor een hoop moeten we er weer gaan bidden. Dat zie ik al. Maar wanneer ben je nou wijs. Dat als je Torah en profeten kent. Ben je wijs. Want er is geen wijsheid onder de mens. Want het meest wijze van de mens is voor God. Dwaasheid. Maar wat God zegt. Dat is wijsheid. Bij de mens is geen wijsheid. Alles wat de mens ontdekt... ontdekt hij dat zijn schepper dat ooit zo gemaakt heeft. En dan denkt hij... Goh, ik ben even wijs, wat ik ontdekt heb... dat heeft nog nooit iemand ontdekt. Maar je moet de woorden van God ontdekken... dan ben je pas wijs. Of niet? Amen. Nee, natuurlijk niet. Je moet het dus horen, die wijsheid, en doen. Daarom is het Sma, Israël. Wij met ons Gietse denken... we zeggen, ja, we horen het wel... Nee, je moet het horen en doen. Als je ontdekt dat Shabbat waar is, moet je gewoon zeggen, overboord met die zondag, we gaan Shabbat vieren. Hoor je dat de feesten van de Heer, feesten van de Heer zijn? En wij zeggen, ach, de Joodse feesten, die tellen niet meer. Dat is een leugen. Het zijn geen Joodse feesten, het zijn feesten van de Heer. Ook de Sabbat is een feest van de Heer. Hij zegt, kom op mijn heilige Sabbat, kom samen. Je moet jezelf verantwoorden voor God, als je op Shabbat niet in de samenkomst bent. Dan zegt hij, waarom ben je niet op mijn feest elke Shabbat? Moet u maar eens lezen, Leviticus 23, de eerste vier versen. Niet omdat ik het zeg, maar gewoon lezen wat er staat. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tonen uit zijn goede wandel, zijn werken. Dus je moet wijsheid horen van vader Yahweh. En omdat je het gaat doen, zeg die man is wijs. Ik ga het nog een keer doen. Maar als ik de andere kant op ga, wat denk je dan? Die is dwaas. Als God zegt, je moet niet met je zus trouwen. En ik ga toch met de trouwen. Wat zeggen we dan? Nou, dat is ook een dwaas. Je moet dat niet doen? Om enfin, een voorbeeldje. Hè? Hij zegt er, wie wijs en verstandig onder u. Hij toene uit zijn goede wandels en werken. Met wijze zachtmoedigheid. Dus je gaat die werken tonen. En dat moet je met een wijze zachtmoedigheid doen. Echt waar. Vind je dat niet mooi? Vind je het niet heerlijk om een kind van God te zijn? Dan kan je in die wijze zachtmoedigheid doen wat vader zegt. Ook al zeggen je medebroeders christenen, die is wetisch geworden zeg. Die wil door de wet gered worden. Nou echt niet waar. We worden niet door de wet gered. Indien ga je echter, en nou moet u goed opletten, bittere naiver en, daar komt hij weer, eetlust, zelfzucht, in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dus hij zegt eigenlijk als je nou uh, bittere naaiver hebt, dat is lelijk hoor, en je hebt zelfzucht, dat is lelijk hoor, want we moeten onze naasten lief hebben, we moeten een zucht hebben om onze naasten te zegenen. Hij zegt als je die dingen nou in je ziel hebt zitten, want dat hebben we allemaal, die heeft het nooit. Dus bittere naaiver en zelfzucht, dat hoort bij je ziel. Als je dan in je hart hebt, beroemt u dan niet en ligt niet tegen de waarheid. Dus ook al voel je je heftig geëmotioneerd over iets. Hè? Maar je weet wat de waarheid is. Maar je gevoel doet toch die leugen. Praat er niet tegen de waarheid. Blijf zeggen, zo zegt de Heer. En ga leren die ziel te sturen naar dat woord van de Heer. Daar hebben we allemaal mee te maken. Nou lieve mensen, nou kom ik weer terug op de tekst van Psychikos. Als je dus wijs en verstandig bent, toont het uit je goede wandel. Laat bittere naijver en zelfzucht, waarbij je ziel hoort, dat moet geen kans krijgen. Dit is niet de wijsheid om naar bittere naijver en zelfzucht te leveren. Vers 15 zegt dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, ze is ongeestelijk en ze is duivels. Dan staat er weer ongeestelijk, maar we praten over psychicos. Dus als iemand in, uh, in bittere naijver leeft... een beetje gallisch is tegen je... of je hebt, je hebt vorige keer twee koekjes gepikt voor de tafel... dat mag helemaal niet... en ze worden boos... dan zit er dus al een soort uh, hè, gevoel... nou, daar moet je maar mee leren omgaan. Het is maar een voorbeeldje, hè? Maar als je dat dus krijgt in je ziel... praat je niet over ongeestelijk... maar je praat over ziels. Dat is die ziel die dat doet... We zijn met elkaar bezig die ziel te onderwerpen. Vindt u het leuk of vindt u dat niet leuk? Ik begrijp dat het strijd is, maar hij noemt dat zielse psychikos, dan zegt hij zelfs achteraan, dat is duivels. Onze ziel wordt bewogen door een andere geest als de geest van God. Dus als je bittere naijver voelt, of je voelt je aloers, of je gaat begeren wat van een ander is, dat is ook allemaal uit je ziel die begeert, hè? En de Heer zei, je moet niet begeren wat van de ander is. Begrijp u het verschil, lieve mensen? Dat ongeestelijke, dat is duivels. Wie is de baas over de hele wereld? Hij is de God van deze wereld, de God van deze eeuw. Maar er is natuurlijk één God die boven hem staat en die laat hem rustig worstelen en tobben met de mens. Want die mens die moet gaan kiezen voor God. Hij moet echt een keuze maken voor de woorden van God zodat hij geestelijk vernield gaat worden en dan heerschappij krijgt over zijn ziel. Goed, wij willen dus niet duivels zijn. We kunnen onze ziel er ook niet uitgooien, maar we kunnen onze ziel dadelijk onder controle brengen van het woord van Jaweh. Nog eentje, Judas, kent u hem? Judas die zegt dat zij, dat zijn de apostelen, tot u hebben gezegd, aan het einde des tijds zullen de spotters komen die naar hun eigen goddeloze begeerten, zullen wandelen. Zijn dat christenen? Nou ja. Nou ja. Hij zegt, er zullen spotters komen... die naar hun eigen goddeloze... Dus ze kennen God dus niet, hè? Je kan alleen maar in goddeloosheid wandelen. Ja, ik kan niet zeggen, omdat je God niet kent... want er zijn een heleboel mensen die God wel kennen... en toch in goddeloosheid wandelen... Die hebben zichzelf los van God gemaakt. God los heet dat. Dus als je de waarheid kent, dan sluit je je geest af. Gooi je de waarheid overboord. En dan ga je in hardnekkigheid in de zonde leven. Dan heb je ook God overboord gegooid. Dus zowel de wereldse mens als de, iemand die de waarheid kent maar niet doet, is van God los. Er zullen spotters komen. Eigen goddeloze begeerten zullen ze wandelen. Zij zijn het die scheuringen maken... Hij praat dan over natuurlijke mensen. Maar een natuurlijk mens is een psychikos. Is een zielse mens. Die leeft helemaal los van God. Want zijn geest corrigeert hem dus niet. Vindt u het leuk om dat te weten? Dat wij allemaal zielse mensen zijn. Maar omdat we Yeshua hebben leren kennen. Zijn we met God verzoend. En zijn we in staat die zielse mens onder controle te krijgen. Als dat nou niet lukt dan hebben we inderdaad in de wereld nog psychiaters en psychologen. We hebben daar inrichtingen voor. Want dan kunnen ze je helpen, en dat is echt waar... door medicijnen te geven, zodat je iets wat rustiger wordt... en tot je tijd gaat krijgen om na te denken. En dan gaan ze je handvatten geven om met die ziel om te gaan. Maar de beste handvatten is dat wat Yahweh ons als handvat geeft. Torah en profeten. En wees dan zo moedig om te zeggen... Alles wat vader zegt in Torah en profeten wil ik doen. Je zal zien, ik zal niet zeggen je wordt er door gered, maar die ziel die gaat zo uit de put komen. Het is een vreugde om voor het aangezicht van Jahwe te dansen. Schaamteloos vreugde bedrijven voor het aangezicht van Jahwe Door de naam van Yeshua. Dus nog één keer, het woordje psychikos is ziels. Het wordt twee keer vertaald met ongeestelijk en het wordt vier keer vertaald met natuurlijk eigenlijk denk ik tot zelfs de vertalers van onze bijbels, die ook natuurlijk zo'n 1500 jaar na Christus leefden, die natuurlijk 1500 jaar Rome achter de rug hadden, die moesten ook allemaal gaan leren. Het zou leuker zijn als ze zouden zeggen wat er staat. Nou, het woordje psychikos, ziels, is exact hetzelfde woord wat het ook in het Hebreeuws heet. Dus dat hoeft niet te verschillen. Moet je luisteren. In het Hebreeuws daar heet het nefes. Is ook Ziel. Zowel mens als dier. Dan nou moet je eens opletten hoe ze dat woordje nefes, ziel, gaan vertalen. In de Statenvertaling 671 keer met ziel. Maar in de NBG 229 keer met ziel. Raar, vindt u het ook niet? We praten over zielen. Een ziel, dat is een wezen wat gewoon ademhaalt. Dat is een levende ziel. Dus ook het varken, de kikker, de vis, de vogel... zijn allemaal, zolang ze nog bewegen, levende zielen. Als die adem eruit is, de levenskracht van God... is het een dode ziel. Ze vertalen in de Statenvertaling 24 keer met leven... maar in de NBG 157 keer met leven. Je zou haast denken, zou er iets loswezen met de vertalers? Ik weet dat ze woorden zoeken om zo dicht mogelijk bij de tekst te komen... Maar als ik zoveel dingen zie, ze zeggen in de Statenvertaling negen keer een dood lichaam. Is dus een ziel. Dus er staat gewoon ziel en in die situatie een dood lichaam. Dus ze weten het wel. Dat is dan een ziel waar de adem uit is, dat is een dood lichaam. Maar dat heet eigenlijk gewoon een dode ziel. In de NBG vijf keer. Acht keer in de Statenvertaling wordt de ziel vertaald met mens... En in de NBG wordt dat twaalf keer gedaan. Nou, als je dan die concordance doorleest... dan zie je precies hoeveel keer ze dit zeggen, hoeveel keer ze dat zeggen. Het is echt lastig, vind ik. Maar ze praten nog steeds over... een Nefes, een ziel. We gaan er een paar bij lezen. In Genesis 1, vers 21... en ik zal de statenvertaling nemen... want die zit er dan toch in dit geval het dichtst bij. Die 671 keer verklaart hij met ziel... God schiep de grote walvissen en alle levende, vriemelende ziel naar zijn aard. Dus de walvissen en alles wat vriemelt, zijn dat? Zijn zielen. Zolang het beweegt, zijn het zielen. Amen. Zijn de mensen die dit niet wisten? Alle leven vriemelende ziel. Genesis 1, vers 30, statenvertaling. Maar aan al het gedierte der aarde... en aan al het gevogelte des hemels... aan al het kruipende gedierte op de aarde... waarin een levende ziel is... heb ik alles groene kruid tot spijs gegeven... en het was al zo. Wonderlijk, hè? Alles wat God die geest is zegt... Hij blaast met zijn geest, een ruach... daar komt die woorden komen mee... En omdat hij door die geest dat punt raakt, schept hij. Alles wat God schept, hij schept uit het niets, iets. Iets wat er dus niet was, dat schept hij, omdat hij het zegt. Dus aan het woord van God, komt met de geest van God mee. Die kracht van God zit in de geest van God. Als u wil weten wat ik in mijn denken heb zitten, moet u het allemaal vragen. Snap u, dan kan ik u zeggen met mijn woorden wat er in mijn geest is dus hij tegen mij zegt welke kleur vind je mooi Ik zeg ik nou ik vind blauw, vind Ik vind hartstikke mooi hemelsblauw vind ik mooi dan weet u, Willem, die denkt in zijn geest hemelsblauw is mooi op een andere manier kan ik het niet uitleggen ja misschien kunnen we met handgebaren hm, laten zien dat ik het mooi vind maar er is dus ook expressie het gaat erom wat ik in mijn geest heb ik kan door expressie, door zeggen kan ik het tonen zo doet God het ook God die in geest is, die zegt licht hoe lang duurt het dan voordat er licht is Zelfs een seconde is al te lang, want het is het direct. Dus wat God zegt, gebeurt. En dat werkt zijn geest uit, zijn adem. Zo bent u tot leven gekomen op de dag dat u werd geboren uit uw eigen vader en moeder. Je hebt al een vader en moeder, maar onze echte vader is vader Jawer, want hij gaf u het leven. Want zo heeft u dat ooit gezegd, vermenigvuldig je. Dus of u nou... Ziels ben of niet ziels ben. Je bent katholiek, hervormd, geefmeerd. Of je bent de grootste atheïst die er is. Als een mannetje en een vrouwtje samenkomt, heeft God gezegd, komt een nieuw leven. En dat nieuwe leven wat er komt, dat komt in de handen van een vader en een moeder. Die worden dan een soort voogdschap krijgen ze, om dat zo goed mogelijk te vormen, dat kind. Nou, je kunt dus in de wereld zien, als dat niet gevormd is geworden, dan krijg je ongevormde kinderen. Lieve mensen, wij moeten de woorden van ja, wij spreken bij dag en bij nacht... Wij zitten en wij opstaan. Vindt u het leuk? Genesis 1 vers 30. Alle dieren van het veld zijn levende zielen. Net als wij. Hier komt hij. Genesis 2 vers 7. En ja, God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. En in zijn neus gaat geblazen. De adem des levens. Wat is adem ook weer? Roerach? Windje? Maar hij sprak gewoon tegen de mens. Die toen nog een dode ziel was. Adam die werd geschapen als een schitterende man. Maar wij mannen lijken op hem. He? Was een schitterende man. Hij was volkomen. Alle knoppen en middelen die erin waren. Organen. Alles zat erop en eraan. Maar God moest ook nog zeggen. Leef. Daar staat er dan. Hij verliest de adem. Dus levens erin. Echt niet. Dat doet hij niet zo. Want God die spreekt. En zo schept hij. Hij heeft ons leven verwekt op de dag dat we de woorden gods hoorden... en we zeggen, hé, hey, dat is het woord van God. Ik ga het doen. Zo schiept hij in ons het echte leven. Het geestelijk leven. Al zo staat er dan... dus hij blies in de neusgaten... de adem des levens, zijn ruach... al zo werd de mens tot een levende ziel. Daarom zeggen wij altijd... we hebben geen ziel, maar we zijn levende zielen. En als we morgen onze adem uitblazen... hebben we een dode ziel. Ja, waar is dan die adem? Ja, natuurlijk, die geeft het liefst door bij God... Amen. Als wij onze adem uitblazen, bij wie komt hij dan terecht? Nee, natuurlijk zegt de vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Mijn roewach, dat heb ik altijd doorgeleefd. Maar hij verzamelt ook alle roewach van de varkens, de kippen en alles wat er is. Want alles leeft door de geest en de roewach van God. Zo heeft hij het geschapen. Maar wij leven bij de geest van Gods woorden. Waardoor we weten dat als we gestorven zijn we zullen opgewekt worden. En dat geeft ons vreugde. Als we geen opstanding uit de dood hadden, wat had het christelijk geloof ons dan nog gebracht? Niks. Kunt u het zover volgen? Vindt u het leuk om het achter elkaar te krijgen? Ook al zijn het maar vijf, zes tekstjes. We gaan het even op een rijtje zetten. In allereerste hoofdstukken van de Bijbel blijkt ziel betrekking te hebben op zowel dier als mens. Karakteristiek voor de ziel zijn onze vijf zintuigen. Dat hebben we allemaal om, om die ziel te informeren. Is het warm? Is het koud? Vind ik het lekker? Vind ik het mooi? Al die zintuigen doen dat. Daarmee samenhangende gevoelens, oftewel de sensaties. Wij vinden het heerlijk als iets lekker is. Dan zeg ik er aan, kriebel nog eens op mijn rug. Echt waar, dan zeg je alleen maar dat je het lekker vindt. Ziel is beslist niet per definitie fout. Dus onze ziel is niet fout... Maar welke aandacht we eraan schenken wel. Want ook een varken, als je hem aanraakt, reageert ook. Of hij het lekker vindt of hij het niet lekker vindt. Maar dat komt omdat hij ook ziels is. Maar ziels zijn is niet fout, want we zullen ermee leren leven. Ziels ingestelde mensen aanvaarden niets uit de geest van God. De volgelingen van Darwin, die willen niks met God te maken hebben, die geloven dat ze uit een aap zijn. Nou, als je het wil geloven... Pff. Sommige mensen zeggen, ja, dan zeg je, inderdaad, die waren uit een aap. He? Het woord van God, luister goed lieve mensen... ...appelleert dus niet aan de zintuigen van de mens. Het woord van God appelleert helemaal niet aan een zielse mens. Het woord van God is niet zinnenstrelend. Weet u voor wie het pas strelend gaat worden... Voor degene die de woorden van God lief hebben gekregen. Dan denk ik, mijn God, wat heerlijk om deze woorden te horen. Ik word er in mijn ziel zo gelukkig van. Maar dat komt dan omdat ik uit mijn geest door de woorden van God tot leven ben gewekt. Dat komt er van binnen uit leven. Maar als we zielse mensen zijn, dan moeten we van buitenaf gekriebeld worden. En zeggen, hè, lekker is dat. Ik hoop dat u het verschil goed gaat zien. Wat religie te bieden heeft, en daar moeten we een beetje naartoe ook in deze morgen, noemt men graag spiritueel of niet? Wat is spiritueel? Dat is toch geestelijk? Dus wat er in de religie plaatsvindt, of je nou van Rome, hervorming, reformatie, pinksteren of Immanuel, dat maakt niks uit. Als het bij u religie is, dan moet het gewoon lekker wezen. Je moet een fijn liedje zingen. Je moet er vooral zalvende woorden gesproken worden. Je ziel moet een beetje naar links, je ziel moet een beetje naar je rechts. Misschien moet er een traantje komen, want dan is het helemaal. Als je emotioneel bent, dan komt er wel iemand bij je zitten. Hij oh, je het zo moeilijk. En zegt: Ik ben weer zo lekker getroost geworden. Maar dat is jammer. Je moet getroost zijn door de woorden van je schepper. Nochtans, als er een broer of zus echt zielig wordt, dan leggen we de aandoen mee. Hé hey broer, wat is een beetje aan de hand. Maar dan gaat het niet om alleen over dat zielse te praten. Dan zeg ik, joh, wat is nou de wortel waarom die ziel zo op en neer gaat? En dan blijken de wortels te zitten in vele jongere jaren, waar het fout gegaan is. Waar die ziel geprogrammeerd is op die negatieve reactie. En dat zijn dingen die moeten ontkoppeld worden. Mensen die dus heel ziels reageren, zijn niet minder als wij, maar die hebben schade opgelopen. Dus je moet niet tegen iemand zeggen die, die smart en pijn, en angst en verdrukking heeft. Gut, dat zal wel geen gelovige geweest. Dat is echt niet waar. Dat is een gelovige die op de weg zit om steeds meer van het woord van God te gaan begrijpen. En zo komt die ziel die in verdrukking zit, die komt vrij. Binnen de kortste keren staan ze met de handen omhoog. Kijk maar naar mij, ik kon het vijf jaar geleden ook niet. Als ik iemand zijn hand omhoog zag steken, omdat hij blij was voor de Heer, dan dacht ik: wel, echt waar. Ik zal er niet te veel op ingaan, dus denk je, Willem ook al? Nou, wat is nou ziels? In werkelijkheid is het niet anders dan ziels, wat zij in die religie spiritueel noemen. Dat geldt ook voor de nieuw Aids, dat geldt voor de Satanskerk, dat geldt voor allemaal. Als je zegt, ik ben zo lekker religieus, nou dan ben je dus helemaal niet spiritueel. Dan ben je gewoon ziels. Je wil de wier ook ruiken, afijn, noem het maar wat. Indrukwekkende kerkgebrouwen, gebrandschilderde ramen, mooie gewaden, wier ook lucht. Sfeervolle muziek, je moet in de geest moeten raken. Ze noemen, je moet het in de geest raken. Maar je wordt alleen maar ziels geraakt. Wij raken pas in de geest als we samen met veertig man de woorden van God uitspreken naar vader toe. O Heer, wat een vreugde om uw kind te zijn, heerlijk gered te zijn door het bloed van Yeshua. Uw grote naam zijn geprezen, omdat we dat met z'n veertigen doen. Dat is geestelijk en dan komt onze ziel in vervoering. Maar als het alleen maar gaat om de herrie en de muziek van trommels en al die dingen meer, dat appelleert aan onze ziel. Maar onze mond zal moeten beleiden gezamenlijk de wonderlijke zaken van de Heer. Tot je dat met muziek ondersteunt, nou prijs de Heer, ik vind het heerlijk als die muziek eronder zit. Maar het moet er wel onder zitten, het moet ons dragen om de naam van Yahweh te aanbidden. Anders zijn we ziels bezig. Ook al zeg je, ik vond het zo lekker, maar het kan zijn dat je de preek voor geen draad verstaat. Want je blijft nog ziels doorwandelen daarna en je bekeert je niet naar wat God zegt. Je gaat er dadelijk een antwoord op krijgen. Dit is gewoon zielsreligie. Psycho is ziel. Dus in vele grote samenkomsten... waar die massa predikers er aan hadden, tegen ons aan te praten... daar worden die zielen beroerd, beroerd. En er gebeuren gelukkig goede dingen tussen. Want vele mensen gaan de heer zoeken. Want die zielen worden natuurlijk hartstikke beroerd ook. Maar het is niet de weg van geloof. Ik ben blij dat ik ooit die predikers heb gehoord... Maar ik heb ook een hele lange tijd ziels moeten leven. Pas toen ik waarheid ging horen, dan kom je pas echt uit je zielse achtergrond. Nou mensen, het laatste stukje. Waarin onderscheidt zich dan de geestelijke mens? Want dat moeten we leren vanmorgen. Waarin? In Korinthe 1 vers 2, in 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 14, die hebben we al gelezen. Alleen ik heb tijdens hier geestelijke mens veranderd in die zielse mens. Doch een zielse mens aanvaardt niet hetgeen van de geest is van God. Het is een dwaasheid, hij kan het niet verstaan, omdat het slecht geestelijk te beoordelen is. Hoe vindt u dat woord beoordelen? Als nou die zielse man het niet kan, dan moet je dus allen een geestelijke zijn om het te kunnen beoordelen. Maar wie van ons is er nou geestelijk? Dat zijn de zij die de woorden Gods kennen. Je moet die woorden van God kennen. Wat je dus dag en nacht ingeprint krijgt van papa en mama, die dus naar de wegen van God lopen en wandelen, dat zijn woorden van God. Als je de woorden van God kent, wat kun je dan? Die zielse mens, die kun je dan controleren. Die heftige emoties die in die zielse mens zit, die kun je met je geest controleren. Is het wel goed dat hij zo hard op en neer gaat voor de buurvrouw, weet je wel? Dan zeg ik, nee, dat is echt niet goed, de andere kant op kijken, willen. Dus er zijn dingen die moet je door het woord van God corrigeren. En dat ligt dus op alle terreinen van ons zielse leven. Alles wat Yahweh zegt, is gewoon goed. Gods wet is goed. Zijn woorden falen nooit. Alleen als we ze van het woord afwijken, dan gaan wij falen. Dan worden we ziels. Je moet dus al geestelijk zijn om het te beoordelen. Dat woordje beoordelen is anacrino. Dat betekent gewoon onderzoeken. Dat betekent navraag doen. Beoordelen, schiften, ondervragen. En dat staat 16 keer in het Nieuwe Testament. Dus als je met geestelijke mensen te maken krijgt. Die gaan de dingen die ze horen of voelen. Die gaan ze toetsen aan Torah en profeten. Heb God het zo gezegd of niet? Uh, ik vind het hartstikke leuk. Het voelt wel lekker ook. Maar heb die het nou gezegd? Nee, hij heeft het niet gezegd. Oké, okay, weg uit die emotie. Want ik laat verkeerde emoties toe. Ik hoop dat u het volgt. Het is zo leuk om te doen, want je komt los van het hele emotionele gedoe. Maar je kan hartstikke blij zijn, dat is ook emotie, maar dan vanuit de geest van God. Ja, ik kan het voorstellen, je kan een valse vrede hebben. Amen. Prijs de Heer tot je het woord hebt gehoord en naar het woord hebt gehandeld. Als je dus wil beoordelen, dan zegt vers 15, maar de geestelijke mens, de pneumatische mens, geest is pneuma, dat komt uit de ruach vandaan. Dus de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Als wij weten wat God zegt, dan zeggen we dit doen we niet. En dan zeggen je oude vrienden, je ging vroeger altijd mee Willem. Zeg, ja vandaag niet meer joh, je bent gek. Ach ben je gelovig geworden, dan mag je ook helemaal niks hè? Snap je het? Dus je vrienden vinden je altijd gek. Maar je hebt het woord van God leren kennen. Daarom doe je het anders. Handelingen 17 vers 11. We zullen het heel kort maken nu hoor. Deze Bereërs, dat waren die broeders in Berea. Onderscheiden zich gunstig van die in Thessalonica. Het zijn dus allebei broeders in Christus. Daar die Bereërs zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen En dagelijks de schriften nagingen. Nagingen. ...is anacrino. Leuk, hè? Dus onderzoeken is anacrino... ...maar ook nagaan is anacrino. En oordelen is anacrino. Dus je moet de schriften nagaan... ...of de dingen die ze tegen je zeggen... ...het wel is. Of zondagvieren wel is. Of kinderen dopen wel is. Of dat al die geestelijke gaven... ...waar ze over praten, of het wel is. Je moet eens dus aan de schrift gaan toetsen... ...wat is... Mensen kunnen hele gekke dingen leren. Maar je moet de Bijbel gaan nakijken of het zo is. In 1 Korinther 14, hoofdstuk 14, vers 24. Maar, luister goed, als allen profeteren, in datzelfde hoofdstuk zat ook over tongen. Weet u het nog? Dus als de vijf man in tongen willen spreken, ze vertalen het woord glossa met tongen. Maar er staat talen. Dus als hier tussen de Hollanders eentje Maleis wil gaan klappen, dan moet je uiteindelijk zeggen, joh, moet je moet het niet meer doen. Of je moet het gelijk vertalen. Bijvoorbeeld Louis Maleis. hij komt daar vandaan. Dus die zegt in het maleis: God is goed. Yeshua is de zoon van God. Maar als je dat in het maleis doet, dan sticht hij toch niemand. Uiteindelijk zegt hij, ik heb gezegd dat God goed is. En Jeshua is de zoon van God. Dan zeg ik: Amen. Zo sticht hij mij. Maar zou hij het in zijn maleis doen? Dan sticht hij zichzelf. Want hij zegt, gewoon Yeshua is de zoon van God. Hij is mijn Heer, hij is mijn Koning. Door hem ben ik gered. Hem zal ik volgen. Dan staat hij zichzelf te stichten. Lieve mensen, je gaat dat horen hoor. Maar als alle profeteren, U die hier zit. Bent al zo tussen de vier en de zes jaar bezig binnen in Manuel Om Torah en profeten te verstaan. Als u profiteert, spreekt u de woorden van Yahweh. Want je zegt, zo spreekt de Heer. Als je dat hier met elkaar doet, dan zit zo de een de andere te zegenen. En die profeten hebben macht over hun eigen geest. Dus u zal even wachten tot die broeder klaar is. En zeg ik heb ook een mooi woord van de heer, want hij zegt A, B, C. En dan komt er een andere zus, hij, hij zegt ook dat daar en daar. Zeg: Fijn zus, dankjewel. Zo bouw je elkaar op, zo ticht je de gemeente. Maar ga niet in een Hollandse groep in het Maleis klappen. En dan zeg uh, al, uh, al die moeilijke woorden die we niet verstaan. Dan zeg je, stop nou eens even. Wij zaten vroeger in een kerk, er was meer dan de helft van uit Suriname en de Antillen. En er waren ook zusters en broeders bij, als we dan een gebedsdienst hadden. Die begonnen in het Surinaams. Ja, daar kan je een minuut verdragen, maar op een gegeven moment denk je, nou ik hoop nou maar tot een keertje klaar. Dit is, keer, Waar heb ze het over? Snap je dat dat dus gewoon niet kan? Maar als de hele gemeente profiteert, en ga maar goed luisteren wat hij nou zegt. Als alle profiteren en er komt een ongelovige of een toehoorder binnen... dan wordt hij door alle weerlegd. Want hij wordt ook door alle doorgrond. Stel voor dat er een zondagsvieren binnenkomt... en je moet de zondag vieren. Nou, dan zeggen we gelijk allemaal... er uh, klopt niks, want zo zegt Yahweh. Ja, hij zegt, jullie dopen volwassen, niemand kinderen dopen. En zegt, ja, dat klopt helemaal niet, want zo spreekt de Heer. Omdat we dus profiteren, zal zijn hart openbaar komen. En als wij maar profiteren naar de woorden van Yahweh, ja. Dan wordt hij door ons allemaal doorgrond. Nou staat hier het woord ongelooflijk, ik moet even afmaken. Of toehorde. Weet u hoe toehorde vertaald is? Leuk is dat, hè? Idiotus. <lacht> <lacht> Zie je dat? Toehoorden is gewoon een idiotisch. Dat is een niet-deskundige. Ja, idioot klinkt nu een beetje idioot, maar ze heet het toch in het Grieks. Iemand die dus niet. <lacht> ja, ik moet even om lachen hoor. Dus als iemand een woord spreekt, wat niet de Heer gesproken heeft, we gaan zondag voeren, zondag vieren, is, dan moet je niet zeggen, hey, idioot. Maar die man is gewoon niet de zakenkundig. Want idioot is in het Grieks gewoon uh, niet deskundig. En waarom is hij niet deskundig? Hij kent Gods geest niet. Want als hij Gods geest kent, dan zegt hij, zo staat geschreven. Wij kennen wat God heeft geopenbaard door zijn geest. Daarom vieren we Sabbat, daarom vieren we alle feesten van Yahweh. Want hij zegt, het zijn mijn heilige feesten. Kom op die dagen samen in mijn heilige naam. Het zijn zijn feestjes. En de Rome heeft ons geleerd om andere feesten te vieren. Amen. Het zijn ongeschoold, niet ontwikkelde of het is geen geleerde man. Maar het heeft te maken met de woorden van God. Het verborgenen van zijn hartstater komt aan het licht... Hij zal zich ter aarde werpen. Hij zal God aanbidden en beleiden dat God inderdaad in ons midden is. Want iemand die met zijn zondagvierende praktijken hier binnenkomt... ...wordt zo van vier, vijf, zes, zeven, acht kanten de waarheid verteld. Want zo staat geschreven. Hij zal zich ter aarde werpen. Zeggen: oh mijn God, ik heb het helemaal fout gezien. Dat gebeurt niet alleen hier. Maar als mensen u thuis ontmoeten, moet je getuigen van de woorden van de Heer. Amen. Maar je moet het ook doen als je amen zegt, hè. De laatste vers, Johannes 6, vers 63. De geest is het die roewach. hè? God spreekt, zo schept hij en zo herschept hij ons ook. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. Ik vind dit zo verschrikkelijk mooi, hè? Je zou door kunnen gaan. Dat woordje pneuma is geest. Dat woordje leven, 2-2-2-2, is zoé. En zo is het leven van God. Goddelijk leven. De absolute volheid van leven... dat aan God toe behoort... en door Hem... aan Yeshua de Messias... het vleesgeworden woord is geschonken. Onze Heer heeft het leven ontvangen van zijn vader... en dat heeft hij op Pinkster uitgestort... naar de discipelen. En die wisten perfect wat staat geschreven... in Torah en profeten. En het kwartje ging vallen... toen de Heilige Geest viel. Ze gingen daar niet staan brabbelen... Zoals velen van ons geleerd hebben. Nee, ze spraken de levende woorden van Yahweh. En een Nederlandse jood die daar stond te luisteren. Die hoort ineens in Nederland zeggen dat Yeshua de Messias is. Dan zegt hij, hé hey, die vissers, ze stinken nog naar de vis. Maar hij praat Nederlands. Maar dat was een belofte van God tegen Joël. Dat in al die vreemde talen zouden ze de boodschap horen. Goed, lieve mensen, we gaan de tekening niet meer doen. We gaan de volgende keer nog maar eens een keer praten over onze tekening. Maar je moet maar één ding goed luisteren, dat gele vlak is onze ziel, die is ongeestelijk, dat is de psyche, en onze geest zit daar aan vastgebakken. Alleen als het woord van God naar binnen komt door onze wil en in onze geest plaats krijgt, gaat die onze hele geest losmaken van onze zielse gevoelens. We weten dan nog wel wat lekker en niet lekker is, maar dat bepalen we wel met onze geest, of we dat toelaten, ja of nee. Mogen de Heer u zegenen. Ik wens u een Shabbat shalom. En ik hoop dat u amen kunt zeggen. En daarna kan gaan leven. Want daar doen we het voor. Amen. amen.